Straatman met het NOS-journaal. President Trump wil 2,5 miljard dollar vrijmaken om het coronavirus te bestrijden. Met dat geld moet zonder meer een vaccin worden ontwikkeld. Het congres moet nog wel toestemming geven voor het geld. Dat lijkt geen zekerheid. De Democraten noemen het te laat en volledig ontoereikend. In de VS zijn tot nu toe 53 gevallen van besmetting bekend. Er zijn nieuwe tips binnengekomen over de Drentse kofferbakmoord, schrijft de Telegraaf. In 2017 werd het lichaam van de 31-jarige Ralf Meinema in de kofferbak van zijn eigen Mercedes gevonden. Hij was zwaar toegetakeld. Twee weken geleden maakte de familie bekend dat de beloning voor de gouden tip is verhoogd naar 100.000 euro. Eén van de binnengekomen tips gaat over drie auto's die werden gezien vlakbij de plek waar het lichaam werd gevonden. Omdat ook de Mercedes van Meinema bij deze auto reed, houdt de politie er rekening mee dat de bestuurders meer weten over zijn dood. Opnieuw staat er een groot deel van de Indonesische hoofdstad Jakarta onder water door zware regenval. Duizenden huizen en gebouwen zijn ondergelopen, waaronder ook het Presidentiële Paleis. Volgens de lokale autoriteiten ligt een groot deel van het openbare vervoer plat. Reddingswerkers varen in boogjes door de straten om mensen in veiligheid te brengen. Begin dit jaar werd Jakarta ook al getroffen door noodweer. Toen ging het om de zwaarste regenval sinds het begin van de metingen. 60 mensen verdronken toen en 175.000 raakten dakloos. In China is een boekverkoper uit Hongkong tot tien jaar zelf veroordeeld. Hij wordt beschuldigd van het verschaffen van gevoelige informatie aan het buitenland. De boekverkoper, die de Zweedse nationaliteit heeft, verdween in 2015 van de radar... en verscheen even later plotseling op de Chinese staatstelevisie met een bekentenis. Het weer wisselen wisselend bewolkt en er vallen enkele buien. Vooral vanmiddag en vanavond gaat het veel regenen. Er staat een stevige Zuidwestenwind en het worden graden of 8. Vannacht en morgen kans op winters en neerslag en wat kouder. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersjournaal. Van, van de ANWB. Er staat een file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. 6 kilometer tussen Nader Vesting en knooppunt emnes 3 kilometer file op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt zaandam Op de A10 knooppunt koenplein de Nieuwe Meer. Tussen amsterdam Sloterdijk en knooppunt de Nieuwe Meer... heb je een kwartier vertraging door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. En Op de N201 Hilversum-Uithoorn tussen Alfred Nederhorst en Berg... en de aansluiting met de A2 bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM in de Morgen met Gerloogman. Ja, en natuurlijk met Frank Paardenkoper, dames en heren. Ja, hij zit hier tegenover mij. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen, G. Hoe is het, jong? Het gaat goed, G. Nou, dat is fijn om te horen, weet je dat? Ja. Daar ben ik heel blij mee. Heb je gisteren uh, Boulevard gezien? Nee. Peter R. de Vries? Nee, nee. Ik, de, met de, de, met de, programma, dat Alberto ik Stegeman. Mean. En uh, Alberto Stegeman heeft dan in zijn programma... heeft hij ergens een koffertje laten staan... bij een of andere uh, overheidsinstelling... Nee, nee, ja. En toen zei Peter de Vries, dat is er helemaal niet zo moeilijk? Wat is er nou zo moeilijk aan om een koffertje ergens neer te zetten? Ja, ja daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Dus het ja. werd een hele leuke... Een leuke... Een leuke clash. Ja, ik vind die Peter de Vries is ook niet uh, mijn vriend. Jawel, ik moet wel om lachen. Ja, ja, ja. ja ik, ik eigenlijk ook wel. Ja. Goede vriend van me, Peter. Ja. <laughs> <laughs> like Hier is, you, is uh, Louis Capaldi, Frank. Is oh, dat een broer van gem? Ja. <laughs> Before you go. broer in gem.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 bij ZFM een uh, Before You Go. Maar dat dacht ik al dat het zo zou heten. Ja, Want dat je zong het. hij wel heel vaak. Ja, ja zei je Hè? Dan, dan denk je ook nou, misschien heet het uh, liedje ook zo. Ja, en, en dat is dan ook zo. Heb je nog wat leuks, Frank? Nou ja, er is een man opgepakt die uh, werd staande gehouden voor iets, misschien zijn verlichting of zo. Maar die uh, ging ineens op de vlucht. Toen hij zag dat Herman dat hem staande wilde houden... en toen gooide hij een rugtas weg... en er zaten 32 mobieltjes in die hij ja, vermoedelijk had gejat met carnaval. Wat een verhaal, zeg. Ja, jeetje, man. Maar wat een tuig is het toch ook allemaal, hè? Ja, ja, dat zijn natuurlijk altijd de parasieten... die van dat soort uh, ja. opeenhopingen van mensen dankbaar gebruik maken. Ja, ja. ja. Maar, maar wat moet je nou met een, een, een uh, hoe heet het, van een ander? Al die dingen zijn op slot? Ja, ik, ik ben geen techneut. Ik weet niet of je mensen kan, dat ja, kunnen deblokkeren. Je deployeren. kan daar in principe niks mee. Nee, is dat zo? nee. Nee, als je geen wachtwoorden hebt, kom je er niet in. Nee, dus zeker je... niet in een iPhone. Nee, is dat zo? Nee. Dus als je je iPhone verliest, hè, wat, wat God verhoede... maar dan is het niet zo dat mensen meteen bij al je gegevens nee, kunnen. Nee, ah. zeker niet. En dan kan je het op afstand kan je het nog wissen. Okay. Dus ze zeggen van nou, ik uh, maak hem leeg. En uh, nou ja, dan kan je er helemaal niks meer mee. Maar maak hem leeg, dan moet je dus een andere iPhone hebben. Ja, Op je, je computer. Oké. Okay. En dan staat je data staat natuurlijk altijd nog in de cloud... Oh. Maar je krijgt bij Apple krijg je, geloof ik, uh, 10 gig gratis uh, uh, opslag. Oh. Of 20, ik weet niet precies. Ja, ik vind het allemaal zo abstract. Ik snap er nog altijd helemaal niets van. Ik ben nu van uh, Microsoft, microzacht, overgestapt op een uh, Apple... Frank, je bent een held? Kijkdoosje, maar je je toch alle af en toe tegen dingen aan te hikken. Dan ah, je dan kan maar altijd de helpdesk lopen. Ja, de helpdes ja dat moet ik ook even doen. Want gisteravond had ik een externe hardschijfje, hard snoeihardschijfje eraan hangen. <laughs> en dan uh, zie ik die foto's wel, maar dan kan ik daar geen volgen en ik kan er niks mee, weet je. Ik kan niet bladeren. Ik zit maar te druk op al die toetsen. komt daar niet uit. Nee, je moet niet op alle de toetsen drukken. Nee, <laughs> is net een vrouw. <laughs> ja, ja, precies. Paar toetsen ja, is genoeg. Ja, nou, vrouwen hebben veel toetsen, dat weet je. Koekoek. Koek. Ja. <laughs> Hé, hey, en uh, ja, het is, uh, het is natuurlijk uh, nog heel even... en dan uh, dat kan ik mezelf wel uh, even uh, zeggen, Frank. Want, uh, en nog twaalf dagen uh, voordat mijn dochter is uitgerekend... voor ja. een kleine babyjongen. Ja, dan ben, dan ben ook jij zeg maar uh, grootvader. Grootvader, hè? Ja, nou, dat waar. heb jij net uh, achter de rug. En, ja. uh, ik vind je toch niet heel anders... Nee, minder grijs of zo? Of minder nee, grijs? nee. Nee, nee, nee. Dat, je ziet het niet. Dat nee, je is, ziet het bijna dat niet. Dat is wel het ja. leuke voor ons. <laughs> ja. Je kan niet zien of wij wel of niet opa zijn. Oh, gelukkig. Dus dat ja, is, maakt er uh, niet uit. Dat is het is, is wel en heel erg, is erg leuk. leuk absoluut. Ja. Ja, zeker. En uh, het wordt pas, denk ik, het, uh, uh, als ze zo'n heel klein baby zijn is het natuurlijk voor de mannen ja. minder altijd, Precies. maar het moment dat ze een jaar oud zijn, dan wordt het natuurlijk uh, ja, ja begint ja, vanaf twee jaar is het een beetje begint te brabbelen en zo, ja. dan is het echt uh, ja bij dan opa en dan word je echt Leuker, ja. Ja. ja ja ja ja, nou dat is wel uh, de moeite waard hoor. Maar ja uh, Frank, wij worden ook uh, ouder. Nou laten we het hopen he. Nou luister maar, want uh, George Michael zingt erover. George Michael zelf. George Michael zelf. Wat een mooi lied. Older. I sure. dream Dat was hem er, maar. Uh, George Michael en Older. Nou hadden we het er net over. En dat we allemaal een beetje ouder worden. Ja, ja, ja, ja. En uh, nou, wat anders, Frank? Vertel eens. Nou, er was natuurlijk iets te doen uh, over het feit of de, de technische ondersteuningsteams van de Formule 1 uh, al dan niet over het strand mogen komen. Daar, uh, ja, dat is een heel goed over. He? Anders in de nou, ja, weet je. En dan is een, een, een, een man die is erg begaan met het natuurbehoud. Wat natuurlijk zeer positief is. En die, die, die, heeft, die vereniging heeft dan een, een stuk afgebakend. Ja. Alsof die uh, zeehonden en, en die, die pinguïns, en weet ik wat, wat er allemaal huist... Penguins, we, Frank, we zijn eh, daar niet. Oh, dan heb ik iemand anders gezien. Ja. <laughs> of die daar dan weten dat dat hun rustplaats is... tussen die boomstammen in. Dat is jongen. gewoon een oude non, heb jij daar. Ja, waarschijnlijk wel, ja. ja. Maar ik vind leven en laten leven, jongen, waarover hebben we het? Misschien met alle activiteiten mee, Ja, maar goede voor, week. Zal ik je vertellen? Laat die lui nou lekker over het strand rijden met die jeeps. Hoe ja. lang kan dat duren? Ja. Er is een petitie geweest tegen de afsnij, afsnijroute... En uh, die, die hebben 3250 mensen hebben dat getekend. Ja. Dus er zijn toch wel een hele hoop mensen die daar uh, absoluut tegen zijn. Ja. En ja, uh, moet, je dan, uh, moet je dat dan doen? Dat weet ik niet. Het is een, uh, nee, ja, goed, dus het ja. blijft, een blijft een moeilijk uh, een ja en een nee. Ik heb begrepen dat. Uh... Buurman Kees Mattes daar vandaag in de gemeenteraad een ei over gaat leggen. Want ja. ik, als ik goed ben geïnformeerd, is hij een van de mannen. Zo niet de enige die daar de eindregie in heeft en gaat besluiten of uh, uh, ze op de lijn van Noordwijk gaan zitten en dus toestemmen met uh, de, de route overstroomt. of niet. Ja, dat en dan, klopt. Uh, ja, ja. ja, weet je, de, voor, voor beide dingen, voor beide opties is uh, iets te zeggen. Maar ik vind, om je nou te verschuilen achter het... Ja, ik, en ik vind het is maar drie dagen. Dus, uh... Daarom, weet je. Maar ja, wij zijn wel gekleurd. Hè? Wij, wij zijn natuurlijk heel erg uh, uh, van, de, van de Grand Prix en alles wat daarbij hoort. En, uh... nou, het is gewoon heel positief voor Zandvoort, kan het ja. allemaal uitpakken. Weet je, het zet Zandvoort weer op de kaart. Het zet Nederland op de kaart ja. natuurlijk. Ja. ja, wat dat betreft uh, is het een... Uh, we gaan het zien en beleven vandaag. Ja, we gaan het zien en beleven. Maar nogmaals, ik vind al die natuurforsers ook prima mensen. Want we kunnen ook niet alles teloor laten gaan. Nou, het is goed, In het dat, kader men... van de moderniteit. goed dat er een tegenwicht is, Ja, ja denk ja. ik. Maar ja. toch hoop ik dat er ten gunste van de F1 wordt beslist vandaag. Maar we gaan het zien, G. We gaan het zien, Frank. En uh, ja, wat dat betreft uh, denk ik dat we een vrolijk liedje uh... gaan... Uh... Nou, zet jij maar eens een fijn muziekje op. Ik weet niet of je hiervan houdt. Ik weet niet meer of het is, maar ik ken het wel. U2. Ah, U2. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja. ja. Nou, luister mee. Ja. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got some to blame Yeah, the won't love Rustig, rustig. Rustig, rustig. You two and one bij ZWM. Goedemorgen, dames en heren. Het is bijna half tien, vijf voor half tien. En uh, tegenover mij zit Frank Paardenkoper. U kent hem. Of u kent hem niet. Ja, je weet het niet. G, zijn wij ook op zoek naar de, de eeuwige jeugd? Of, uh, nou, de eeuwige jeugd lijkt me... Uh, nee. Uh, nee. Nee. Nou ja. Ik, ik, ik ben, ik, ja, het gaat wel heel snel, vind ik. Ja, ja, het gaat wel 7 miljoen mensen in ons land zijn boven de 50 al. Ja, dat is niet normaal. Meer, meer dat, dan de helft. Hè? Ja, ja, ja. ja, en de levensverwachting stijgt al maar. Want ja. Rutte heeft beloofd dat we allemaal oud worden. Hij zegt er even niet bij onder welke omstandigheden. Maar goed, in zijn algemeenheid worden de mensen ouder. Ja, en ja. iemand. onze ja, ja. leeftijd vroeger was als hoogbejaard nagenoeg afgeschreven. En wij doen nog uh, aan pepkijks. Kijk pensen. eens hoe, hoe vitaal wij in wezen nog zijn, G. Huppakee. Huppakee. Dat zeg ik. Maar om dan meteen, uh, dus, uh, of vet, dat hebben we niet. Maar stel, er zijn mensen die willen vet laten weghalen. Ja. Of hun lippen opspuiten en zo. Daar heb ik trouwens nog een prachtig uh, in, de, in de app. Leuk filmpje van. Van een vrouw die uh, ook even de lippen laat doen. Heeft een heeft de uh, lipoloog. <lacht> niet te verwarren met de pietenlip. Want die heeft natuurlijk andere dingen in de winkel. <lacht> en niet te verwarren met lipoloog, man. <lacht> <lacht> maar ja, dat gaat nou weer wat ver. Dat gaat wat ver, Frank. Ja, ja. En, uh, ja want ik, ik weet nog altijd een Marijke snelwegen Die uh, hadden ook uh, de boel laten opstrakken. En als ze de benen over elkaar deed, ging de mond vanzelf open. <lacht> dus je kan het ook te strak hebben, natuurlijk. Je kan het ook te strak ja. hebben. Ja. Hé, hey, wat anders Frank. Uh, ze hebben nu op uh, de weg van uh, uh, Baren naar Amersfoort uh, zijn er ook uh, camera's neergezet uh, direct controle. Oh, kijk aan. Wat vind jij daarvan? Nou, ik vind dat op zich niet heel erg verkeerd. Nee. Er is natuurlijk een aantal wegen, provinciale wegen met name, waar het ook om begonnen is, dat heel gevaarlijk is. Ja. maar ik vind daar kunnen ze zich dan beter op concentreren dan al uh, die idioterie op de snelweg zoals ja. de A2 met ja. een prachtige vijf baansweg en dan daar honderd mogen. Ik vind het gevaarlijker worden met als je iedereen honderd rijdt. Ja, weet je, want, ja, want dat je, zijn natuurlijk ook als je meer. af wil slaan is dat bijna niet meer te doen. Dan moet je vol op je rem, ja. want iedereen rijdt even hard ja. en je mag niet links inhalen. Nee. Of rechts inhalen En, en uh, nou doe ik dat regelmatig. Uh, nou ja, dat is dan... Ik, ik heb wel eens een uh, Rob Zomeren gevraagd... die in de, bij de politie was. Ja. Hoe, hoe dat dan is. Want als jij, jij... In Amerika is dat keep your lane. Als je dat in Nederland doet... om nog even op de A2 terug te komen. Mm -hmm. Op de A2. Ja. Dan uh, rijdt iemand midden op de A2 rijdt gewoon 100. En dan kan je dus of... Ja, in allerlei bochten wringen om die man links voorbij te gaan. Precies. Maar ik blijf dan op mijn baan en ik ga hem gewoon rechts voorbij. Ja. Ik ga niet dan weer de linker, maar ik blijf gewoon rechts rijden. Ja. Maar in feite haal je wel iemand in natuurlijk. Ja. En je blijft op je eigen baan. Maar je, je bent wel schuld. Ja, wel, uh... dat heb ik begrepen. Je bent toch ja. vrafbaar als je ja. dat, als je dat ja. doet. Ik begrijp ja. het niet. Nou, Want ik ben een paar weken geleden in Curaçao geweest. Ja. Daar mag je wel links en rechts inhalen. Ja. En het is zo makkelijk. Ja, is het ook. Weet je wel, ik begrijp niet waarom dat hier nee, dan niet maar gedaan wordt. Dat is natuurlijk de krampachtige Nederlandse verkeerswet. Bizar. Dat allemaal, ja. Ja, ja dat, dat, dat, dat vind ik ook. Zijn er andere landen in Europa waar je dat wel mag? Weet ik niet, eerlijk gezegd. Nee. Ik vind het wel positief trouwens dat in Duitsland uh, de snelheidsbeperking uh, een halt is toegeroepen. Dus die trajecten waar je nog onbeperkt hard mocht rijden, die blijven in ere. Oké. Okay. Gelukkig. Top. Dus dat, dat vind ik ook. Want ja. in Nederland ook, wij zijn zo eng calvinistisch af en toe met ja. dat soort dingen allemaal. Kijk alleen maar naar onze enge nummerborden met die etterga NL en die sterretjes op dat blauwe stukje. Ik word er helemaal <laughs> radeloos van. Echt maar dat is al, al die landen ja, toch? Ja, verschrikkelijk. Heel Europa ja, echt, heeft dat ja, toch? Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja. Maar, <laughs> maar uh, ja, zo dus, ja. Nou, dat zijn nou dingen waar ik me niet echt heel erg druk om maak. Nee, ja, ik, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat zegt ook wel over mij natuurlijk. Nou, Frank, luister maar even mee, hoor. Kijk of dit nog nut heeft. <laughs> je, weet, je, weet, je weet het trouwens, je, niet, ja, je weet je van de Beatles gehoord. Ik zit er net een stuk over te lezen. Ach, leuk. Nou, die uh, zijn, uit, een, elkaar. Ze zijn een, uit elkaar. Een boysbandje uit de 60e jaren, ja. toch? Ja. ja, en ze hebben hele leuke plaatjes, zeg maar. ja. Ja, leuk, leuk. Zo leuk. ook uh, dit uh, vrolijke deuntje. Laat maar eens horen. Because. Omdat. Heel omdat. Omdat. Ah. Wel de paar rotjes uit de popmuziek, dames en heren. Absoluut G. Ja. Hier ben Ja, hem. de tijdloze muziek. Ja, mooi. Hè? Absoluut tijdloze Bijzonder. Ja. ja, dat was dan in, in, in eind 60 jaar, uh, 70. Nee, dit is 70. Ja. Van uh, Abbey Road. Uh, Album en, en uh, because de, de, de, ze hebben zulke mooie, waanzinnige liedjes gemaakt. En, en het grappige is, die Paul McCartney, die 77, ja. en die treedt nog steeds op. Ongelooflijk. Die, en een energie, jongen, die man. Ja. En, en ja, kijk naar de mannen van de Stones. Ja, ja precies hetzelfde. Ja, ja de, de, de ja. lopen erbij. Die hadden natuurlijk al, uh, die waren al tien keer doodverklaard. Ja. Met alles wat ze aan rottigheid in hun leven hebben uitgehaald. Ja, toch? Maar ze zijn er nog. Ze zijn nou, ik denk dat zo'n Jagger wel uh, heel goed op zichzelf past. Hij heeft natuurlijk ook ja, een ja, ja. fijne medische staf om zich heen. Jagger heeft net uh, een nieuwe hartklep. Oh. Ja. Nou ja. Dus uh, ja, dat, wat dat betreft... Uh, ja, het, is een, uh, het, is, het, is, het zijn hele bijzondere mensen. En die hebben natuurlijk verschrikkelijk geleefd. Ja. En uh, ja. Uh, uiteindelijk, en toch hebben ze het gered. Uh, ja. Ik zou ze vragen. Hey Google, wat weet je van de Beatles? Wikipedia zegt hier het volgende... Hé? Ah. Hé, He. hey Google. Wat vind, je, wat vind je van de Beatles? Beatles het ik zoek heeft. graag wat op. Wat kan ik je over Beatles vertellen? Dat weet jij toch? Wie zit daar de man. Natuurlijk. Zeg gewoon iets als onthoud dat de deurcode 4453 is... en vraag dan wat is de deurcode? Gekke huis. Wat is de deurcode? Spaanplaat. Hé, hey Google. Spaanplaat. Wat is Spaanplaat? Wikipedia zegt hier het volgende over. Spaanplaat wordt gemaakt uit zaagsel... kleine stukjes hout en een bindmiddel. Meestal een kunsthars. Deze houtspaanen komen niet alleen van bomen... maar ook worden er soms kleine stukjes gebruikt... Dankjewel, kom. We gaan even koffie halen. Van hout, glas, en Ga even koffie halen. Hé, Google. Ga even koffie halen. Ah, wat ik weet niet hoe ik hierbij kan helpen. Nee, dat snap, nee, ik. Dan. Dat snap ik. Laat maar zitten. Dat hebben is te veel gebeurd. Laat maar zitten. Uh, altijd hetzelfde. In je man? <laughs> ik moet even een plaatje opzoeken, vrouw. Dus heb jij nog wat leuk, uh, leuk nieuws? Ja, ik heb niet zoveel uh, nieuws eerlijk gezegd. Uh, ja. Hebben we hier ook een uh, steekprobleem in Zandvoort met de jonge lui? Nee, eigenlijk nee, nee, nee. niet. Nee, volgens nee. mij niet. Niet uh, in, die, in die mate waarin dat... Uh... Ja, uh, in, landen, elders, in, in landen gebeurt. In deze landen gebeuren. Ja, nog even, en dan is het weer voorjaar, jongens. En dan, uh, nou, wij gaan elk jaar gaan wij, uh, op vakantie naar uh, Noord-Spanje. Naar een heel klein idyllisch pla uh, ja, plaatsje. Ja. ja, want dat is het nog altijd. Dat vind ik zo wonderlijk. Ja. Een oase in de ja. uh, volledig uh, ver verprutste Oostkust van Spanje... met uh, een flatgebouwen en alles... is dat Jafran eigenlijk nog een pareltje gebleven? Nou, Frank, niet, uh, we gaan dat niet promoten hier. We hoor. gaan dat zeker niet promoten. Want uh, straks zit heel daar. <laughs> <laughs> en ja, dat uh, dat we hebben. Wij, hebben wij het nakijken. Ja, dat moeten we ook niet hebben, Geek. Nee, en, uh, we hebben nu een nieuw hotel. Uh, een Blue Hotel hebben we. Een Blue Hotel? Een blue Ach, Hotel. Daar heeft iemand een plaatje van gemaakt. Ja, Chris... <laughs> Blue Hotel. Heb het zwaar mee. Chris Isaac. Ja, het is allemaal wat, Frank. Chris Isaac en Blue Hotel bij ZFM, dames en heren. Het geluid van Zandvoort. En uh, Corandon wil sociaal-cultureel podium op het Battersplein, Heb je dat gehoord, Frank? Corandon. Corandon. Ja, ja ik heb zoiets gelezen. Goed ja, hè? In. in, in uh... Ze gaan eens een soort uh, vermaakhut neerzetten, toch, daar? Ja. ja. Al voor ja, dat hotel zal nog wel even duren, denk ik, voordat dat er staat. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Maar goed, ja, dat ook weer uh, iets ter promotie van Zandvoort. Wat ja, wel jammer je is, he, je hebt in Zandvoort natuurlijk een, een welstandscommissie, een schoonheidscommissie. Ja. Maar klaarblijkelijk zijn dat papieren tijgers. Uh, in die zin dat uh, eigenaren van panden er nooit op kunnen worden aangesproken als ze die panden zo laten verpauperen. Nee. Dus ik vind de Haltestraat hoogte van, ter hoogte van Kees Vreeburg, zijn, zijn voormalige slagerij. Mm -hmm. Daar tegenover is een aantal pandjes. En dat is in deplorabele staat. Ik vind het eigenlijk zo zonde. Ja. En, en, en ja, nogmaals, klaarblijkelijk voorziet de wet daar niet in om de eigenaren daarop aan te spreken. Want ik vind het wel een soort van verloedering van Zandvoort. Nou, volgens mij wel het moment dat het gevaar gaat opleveren. Ja, het wordt steeds net zo. Maar ja, kijk maar naar de watertoren. Ja. Heb je wel gezien hoe die eruit uitziet? Ja. ja, zonde is dat. Niet normaal. Nee, nee. Wat nou ja, ik wel positief de, de... vind, als eerder gezegd... is dat er wel een, een uh, zwart-wit geblokte vlag ja. wappert. Ja, goed. Het. Maar dat is eigenlijk het enige positieve wat er over te melden is. Ja, nou, er zijn nu ontwikkelingen, uh, uh, uh, het Watertorenplein en de Watertoren. Ja, dus de kogel is door de kerk geloof ja, ik. Ja, de kogel is uh, redelijk door de kerk. En, en, uh, maar ja, is natuurlijk maar ga, heb ik nou goed begrepen dat die drie architectenbureaus... die eerst uh, zeg maar concurrenten van elkaar waren, ja. dat nu gedrieën gaan aanpakken... Ja. En ieder levert een deel... De drie architecten maken binnen het planconcept... Bad Zandvoort een gezamenlijk plan voor het gebied. Het plan op het plein blijft binnen de bestemmingsplan. Zodat de bouw op afzienbare termijn kan bego worden begonnen. Oké. Okay. Nou, dat zal nou, toch wel een... Ja, dat is wel mooi. Want uiteindelijk... Kijk, uh, uh, uiteindelijk die hele watertoren... Die valt bijna om. Ja. Weet je wel, die moet echt, daar moet echt wat mee gebeuren. Want er zitten... Ja. Uh, er zitten uh, uh, hoe heet het, allemaal uh, scheuren in. En, en, uh, ja. ja, dat is jammer dat dat zo. Uh, ik ben bezig is. Om, een, een, um, uh, om, om te bekijken of ik er een documentaire over kan gaan maken. Over de Watertoren. Ja. Want dat lijkt me dan heel, heel, heel boeiend. Omdat het, ja, het heeft natuurlijk toch een. Uh, een, een uh, een hele... Ja, het is een landmark van Zandvoort. Nou, dat buiten geweest, dat heeft ja. het als watertoren natuurlijk ook zijn dienst bewezen. Weet ja, absoluut, en, ja. en, uh, en tegenwoordig uh, krijgen wij ons water uit Heemskerk, wist je dat? Heemskerk? Heemskerk. Nee. Komt ons water vandaan. Aha. Ja, ons drinkwater. En het water van de uh, Amsterdamse waterleidingduinen, het woord zegt het al, dat is uh, uh, Amsterdam. Ach. Ja. Maar is het dan wel uh, gefilterd uh, duinwater uit Heemskerk? Dat weet ik niet. Want dat is natuurlijk ook een beetje nog de, de, de ja, duinderij. Ja, ja, dat zou goed kunnen. De kusten, noorden van. Ja, ja oké. Okay. Maar ja, ik weet niet of je als eens in, in de waterlijn duinen komt. Het is ja. echt, als je dat water ziet, is niet normaal. Nee, nou ja, zo helder ja, en zo goed, mooi. En, en uh, ja, wat dat betreft ja. uh, is dat wel een heel mooi stukje uh, ja. uh, natuurgebied. Absoluut. Waar je mag lopen en waar je de herten ziet en waar je uh, ja. uh, uh, leuke... Uh, nou ja, noem eens wat op wat je ja, er allemaal kan zien, Frank. Even, even heel iets anders van een heel andere orde geven... wat men eens te binnen schiet. Hoe is het met de, de huizen afgelopen... die midden op de Zandvoortselaan op de rijbaan vast zijn komen te zitten? Heb je dat nog een beetje meegekregen? Ja, dat heb ik zeker meegekregen. Dat was een, uh, er waren geen huizen. Dat was een... Uh, hoe heet zo'n ding? Een... Uh, nou, Kom. Nou, ik zag volgens mij een aantal diepladers met daar wat ja, anders op, ja. Nou ja, dat zijn van die, van, die, van, die, uh, van die dingen. Strandhuizen. Van die strandhuizen. Oh, toch. Wacht, wacht even hoor. Nou ja, ik weet niet of het strandhuizen zijn. Het zijn, het zijn eigenlijk zijn het uh, caravans. Aha. Maar dan op een andere... Maar dan breder. Maar, maar dan breder, ja, ja, ja. Ja, ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat is afgelopen. Want er was een omleiding gistermorgen. Ja, ze hebben het verkeerd. Ze hadden het via de weddick moeten komen. Via de Zeeweg? Ze kon, via de Zeeweg, dus ze konden niet door. Oh, ik aan. heb wel een aantal mensen gesproken die zaten daar ook uh, vast. Ja. En bedankt. Jeetje, ja, dat is wel een kleine schadepost, denk ik, voor die club. Ja. Nou ja, dat weet ik wel zeker. Ja, dan moet je weer helemaal terug. Ja. Dat is niet echt. Uh... Nee, Je kan niet even keren met zo'n dieplader. Nee hè? Nee dat, dat... nee. dat gaat niet werken. Nee. Dan verhaal zich. Ik zit even te zoeken, Frank, of ik het uh, kan vinden. Daar heb ik geen gezichtenboek, maar er schijnt een hele verhandeling op te hebben gestaan over. Uh... Hier, ontstopping zandverslaan door vastlopen. Het is een heel konvooi geweest. Ja. En uh, ter hoogte van Bentveld kwamen ze vast te zitten. Hierdoor is een flink oponthoud op de zandverslaan ter hoogte van Bentveld ontstaan. De, stem, de stemming de duurde enkele uren. Dus er verkeersregelaars erbij. En, en, uh, nou. Allemaal. Narigheid. Ja, narigheid. Maar goed. Maar goed. Dan uh, moet, moet dat er gebeuren natuurlijk om die huisjes hier. Uh... Het waren kant-en-klare tuinhuisjes. Aha. <laughs> ja, tuinhuisjes ja, ja. met echt stukjes tuin. En met echt stukjes tuin, Frank. Ja, nou, dat is heerlijk. G. Dat zeg ik. Nou, laat nou maar naar een uh, stukje muziek luisteren. Hier bij. Uh, ZFM. Ik weet niet of je deze nog kent, Frank.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 Said, Doctor, do you believe his belly aches? Said, Doctor, ain't there nothing I can take. Said, Doctor, do you believe his belly aches? Now let me get this straight. Put the lime in the coconut nut to drag and boulder. Put the lime in the coconut to drag and boulder. Put the lime in the coconut, to drag and Put the lime in the coconut to call the doctor. Woke him up, said, Doctor. I can take a sit, doctor, to relieve his bellyache, I said, doctor, ain't there nothing I can take a sit, doctor? Ja, volgens mij nooit een hit geweest, maar wel... Uh... Het is wel een vrolijk deuntje. Ah, het is een vrolijk ja. deuntje, Frank. En uh, wij zijn gek op vrolijke deuntjes. Zeker. En daar weten we alles van. Ja. Hé, hey, uh, ik heb een, een, een paar dingen die je nog kan doen uh, in februari. 27 februari, dat is uh, overmorgen. Ja. De regenborrel in het Zandvoortsmuseum, Frank. De regenboogborrel. Half zes, zes, half, half negen. negen. Ah, kort. Kun je even naartoe. Ja. En 29 februari, de babbelwagen-dia-presentatie. Zandvoorts verleden in het heden. Dat is mooi. Dames en heren, in de protestantse kerk om acht uur. Dat is mooi. En in maart hebben we natuurlijk ook een hele hoop dingen. Ja. Ja, het is een klassiek concert. Strijkers. Dus uh, het zijn geen rotjes, maar strikers. Ja, oh Strijkers, ja. ja. En uh, om, om half uh, drie... Is en wel een strijkje maken. 27 maart ook een, een beyond, Zandvoort Beyond. Aha. Aftrap ja. 35 dagen programma. En wanneer is de dag dat je met je fiets over het circuit kan? Ja, dat zeg je wat? Dat is, oh, is 28 maart of zo? Dat is 28 maart, de omloop van Zandvoort, ja. Okay. Een fietsevenement. Ja. En 29 maart is de Zandvoort Circuit Aha. Ja. Circuitloop, zeg maar. Circuitloop? Ja. Je hebt buikloop en je, je hebt ja. Circuitloop. Circuitloop. ja. ja. <laughs> Dus uh, wat dat betreft. Uh, nou, er is wel een hoop te doen hoor. In, ja, het uh... wordt georganiseerd. Ja. ja, ik ben toch nog even benieuwd. Ik, uh, ik had het natuurlijk weer uh, gemist die uh, bijeenkomsten over uh, de toegang voor de bewoners tijdens de Grand Prix-dagen. Ja, precies. Dus dat, uh, we krijgen een ausweis geloof ik. Uh. Ja, dat uh. denk ik. Ik heb uh, uh, een hoop uh, dingen gehoord waarin er redelijk onduidelijkheid is nog. Aha. En Marke Koper heeft inderdaad een aantal vragen gesteld uh, waar, uh, waar de, uh, hoe heet het wethouder van uh, verkeer een uh, uh, nog antwoord op moet geven. Oké, okay, want heb ik nou ook begrepen dat beide spoorwegovergangen permanent gesloten zijn gedurende ja. die tijd? Ja, Aha. dus je moet sowieso bovenlangs. Bovenlangs? Ja. Oké. Okay. En dat is ja, er komt elke vijf minuten een trein binnen. Ja, ja, ja, ja dan, dat nog dan erger dan Hilversum. Ja, ja, ja. En dat, <laughs> dat is, is al erg. Hilversum is echt, hè? Ja, ja, ja. Maar dit is gewoon de hele jaar door. Ja, ongelooflijk. Ja, en dit is gewoon uh, drie dagen, dus dat ja. valt wel me mee. Ja, dat valt mee. Ja. Dus uh, ik ga er even bij zitten, Frank. Geef jij er even bij zitten? Want ik krijg een beetje lange voetjes. En dat krijg je dan, hè, als je wat ja. ouder wordt, hè? Ja, nou, dan hoef je jou niks te vertellen. Maar Raymond van Barneveld is ermee gestopt, hè? Met pijltjes gooien. Ach, echt waar, Ja. Waarom? Nou, we vonden het wel mooi geweest, toch? Echt waar? He? Ik geloof dat hij ermee gestopt is, ja. En uh, ja, dan is ook nog zijn huwelijk op de klippen gelopen. Ja, hij heeft het niet... Uh... Wat, een, wat een leed allemaal. Wat een leed, hè? Voor een, voor een, voor een, voor een pijltjesgooier. Pijltjes gooien, ja, daar denk ik niet licht over. En hij heeft natuurlijk best wat uh, goede pijltjes kunnen ja, gooien. Vroeger in de genomen hadden wij ook zo'n uh, pijltjesbord, toch? Zo'n dart. Ja, maar niemand deed er wat mee. Niemand deed er wat mee, nee. nee niemand dat is met het leuk. aquarium, wat altijd groen was. Ja, de het buitenkant. aquarium was... Uh, ja. En op een gegeven moment is dat aquarium, weet je het nog? Dat die begon te lekken. ja <laughs> En de stroom die niet helemaal leeg... En Wilt de uitbater van de gnoom... Die, uh, ja, die wist eigenlijk ook niet wat hij moest doen. Nee. <laughs> dus, nee ja, dus, en nee. toen heb ik, heb ik dat ding nog helemaal tegen elkaar gehouden. om Zo min mogelijk water ja. uh, Uiteindelijk is hij gewoon leeglopen. Lege, ja. <laughs> Ik hoop dat de vissen nog gered zijn. De vissen zijn gered. Ja, Ja, ja dat was natuurlijk eh, prioriteit Die zijn nummer 1. In de Vijf uitgezet. Ja, <laughs> uiteindelijk. <laughs> de, de, de vijfrut bestaat nog, hè? De, het meertje. Ja. Ja. ja, dat is dan het enige. Voor de rest is dat, uh, dat, dat verschrikkelijk Mervadal eromheen gebouwd. Ja, ik ben er geweest. Uh, ja. en, en, en, Wat een armoe. Ja, ik ben er natuurlijk in uh, 35 jaar niet geweest. Nee. En, en, en mijn, be mijn bek viel over. Ja, ik denk, ja, het is, om, het is echt verschrikkelijk. Uh, ja. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat mensen zoiets kunnen maken? Ja, het is te triest voor woorden ja. eigenlijk. Ja, en het heeft alleen een... met geld te maken natuurlijk. Tuurlijk. Dus het, is uiteindelijk, uh... het had een mooie bouwlocatie geweest ja. voor wat vrijstaande villa's. En, en volgens is. mij heeft het ook met het zwembad te maken. Weet je ja. dan, ze, nou, dan doen wij een zwembad en dan mag dan heel ook bij ons komen zwemmen. Ja. En dat was natuurlijk, uh, denk ik, een deel van de, de, de, de afspraak. Ja. Van de deal die gemaakt is op, die, op dat moment... Ja, joh. ja, en ik, ik heb begrepen dat we ook het gerucht kunnen ontzenuwen. dat uh, als zou prins Vastgoed het Café Nuff hebben gekocht. want dat blijkt ook niet zo te zijn. Oh, dat is niet nee, zo? Nee, dat is niet zo. Nee. Oh, dat is wel jammer. Nee, prins Vastgoed heeft niet Café Nuf gekocht. Hij heeft wel een bod gedaan. maar het is te laag bevonden door de familie Filmer. en die hebben ook geen, uh, geen honger. En die laten het gewoon staan. Ja, ja zeker jammer. Ja. Ja. Dat is toch wel een. Uh, Mooie locatie. Ja, ik begrijp niet dat dat niet voor uh, uh, de Grand Prix verkocht kan worden. Want nou, ja, ja. dan kan je toch wel een redelijk omzet uh, draaien. Dat lijkt me ook. Zullen wij het kopen? Nee, ik, ik denk het niet. <laughs> Ga jij in de keuken? Doe ik de bediening of andersom? Ja, alleen bitterballen. Alleen bitterballen, dames en heren. We hebben veel niks alleen bitterballen. <laughs> voor veel geld. En kroketten. En En uh, een paar kroketten. je dit nummertje nog. Michael Yee? Michael <laughs> Yee. Jackson in de hak op de takshow. En een stranger in Moskou. Je was in Moskou geweest, Frank? Ik ben wel eens in Moskou geweest. Hoe is het daar? Ik vond het een deprimerend. Ja? Ja, een beetje enge stad. Niet dat je zegt van, dan ga ik lekker op nee, vakantie. En, nee, absoluut niet. Tenminste, ik niet. Nee. En... Uh, te pas en te onpas werden ook straten afgesloten. Want iedereen die meent iets te melden te hebben... en die genoeg geld heeft, die kan dus een blauw zwaarligje kopen. En uh, wat uh, figuren die uh, gemachtigd zijn om de straat voor je af te zetten... als jij met je hele konvooi daar doorheen wil. En mm -hmm. ik zag alleen maar van dat soort konvooien de hele dag door. Oh, ja? Volgens mij rijden er ook meer Mercedes in Moskou... dan in heel Duitsland. <laughs> en uh, ja, het is een beetje bizar. De, de wegen zijn in uh, een verschrikkelijke staat. Russen kunnen niet rijden... Ik vond, het, uh, nee, ik vond het een beetje grijs en grauw. Niet, ja. mijn, uh, niet mijn stad. Nou Frank, uh, ja. daar gaan we er niet heen. Nee, tenminste, ik uh, vond het niet... Uh... En jij bent, bent ook geen, geen uh, uh, uh, uh, uh, ski-fan, hè? Nee, ik heb uh, één keer getracht vooruit te komen op skis in mijn leven. Dat was in het Oostenrijkse plaatsje Westendorf. Dat was de eerste, de enige en de laatste keer... Ja. Dat is niet aan mij besteed. Al die, uh, die koude, natte bende. Ik vind het helemaal niks. Ik ben meer van de palmbomen en een heerlijk zonnetje erbij. G. Ja, daar ben ik geheel met je eens. En een drankje. Wij zijn uh, wat dat betreft uh, sowieso uh, allebei wel ja. een klein beetje... Uh, zitten we in die hoek. Zeker. Het is bijna uh, tien uur, Frank. En ja, G. Uh, dat houdt in dat wij het vandaag weer uh, voor gezien gaan houden. Ja. Hier uh, bij ZFM. En ik vond het bijzonder gezellig met jou. Ja, het is altijd gezellig. Ik hoop is... dat de luisteraars, die ene... Die, die ook uh, enorm heeft genoten. Steven van, uh, luistert altijd. Was, ach, kijk. Met een beetje man. Oh, dat, dat moet hem zijn dan, die ja, Dat moet hem zijn, ja. ja dat is die ene luisteraar. Het <laughs> <laughs> en is de laatste voor het nieuws en weer en verkeer. En, uh, wij zijn er vorig, uh, volgende week weer. Absoluut. En ik ben er uh, donderdag weer. Akkoord. Een hele fijne dag. En tot... geniet ervan. En maken er wat moois van. En hier is Ma en Padonna. <laughs>